Gelijk Plato in alles wat ik schrijf en breng. Yeah. Denk zelf na en lees tussen de lijnen dat crap. Mijn, mijn teksten zijn bewust en ik probeer u ja. iets te leren. Velen begrijpen mijn teksten, is wat ze beweren. Ja. Maar nooit zoeken ze de referenties op die ik maak. Ja. De keer dat ze dus het rappen tegen mij, dan zet ik uw dus schaak. Denk ja. twee keer na als ik mijn naam moet zeggen. Waarschijnlijk staat hij daar niet om dag, maar wel yeah. Zoek hem op en begrijp de context, maar waar ik zeg. Ontrappen, ja. staat denken voor degene die kunnen denken. Ja. En hey yo, fuck de massa, hun muziek is verlamd. Omdat ze lammerend zijn in het land van het Verlangen. Ik yeah. het dat ik zeg, geen betekenis. Dus zoek die shit op zeer simpel. En al weet het ja. wat ik wil zeggen. En verrijkt u zelf. Hip hop is mondiaal. Maar deze rap komt uit België. Je oh. yeah, weet dat boodschap, het is niet voor iedereen. Je yeah, weet dat boodschap is tussen de rems heen. Je yeah, weet dat boodschappen zij die kunnen denken en zich niet aansluiten bij de zielgekute mensen. Je yeah, weet dat boodschappen het is niet voor iedereen. Je yeah, weet dat boodschap is tussen de rems heen. Je yeah, weet dat boodschappen zij die kunnen denken en zich niet aansluiten bij de zielige mensen. joh, hey, ik geef de en maar weinig mijn mening. Yeah. Vele rappers droppen rhymes om dansen hun vervelen. Uh -huh. fuck die zeven. Keer weet met moeite hoe te leven. Vertel mij een keer duidelijk over dat de gek kan spreken. Yeah. Ze kunnen me moeite lezen, waarom zou dit nou gaan rappen? En rap luister, ik ken naar degene die iets te zeggen, net de grenzen verleggen. En rhymes met poëtisch geweld. Sommige dingen die ik zeg waren op profetisch gesteld. In de tractjes, o, oh, Maximus en gouden regels. Ik ga mij aan mijn principes en maak zo mijn eigen hevel. Yeah. In mij is onstuitbaar een revolutie ontlopen. Uh -huh. Maar niet die achterhaalde shit waar ik al van gesproken. Ik kom met een boodschap. En probeer niemand te kwetsen Dus als je ooit de quest voelt Dan Dat moet je een keer denken denkt. En als je het niet begrijpt Dit is hoe ik het verklaar Ik ben gelijk kant Ik schrijf voor binnen 200 jaar oh. Yeah metafootschap Het is niet voor iedereen Yeah metafootschap Lies tussen de rems heen Yeah metafootschap Voor zij die kunnen denken En zich niet aansluiten Bij de zielige mensen Yeah metafootschap Het is niet voor iedereen Yeah metafootschap is tussen de rems heen Yeah metafootschap Voor zij die kunnen denken En zich niet aansluiten Bij de zielige kutde mens Ik heb ook niet alle oplossingen. Voor de problemen voor handelen. Maar ik dacht ze objectief te beschrijven voor ze te behandelen. Misschien dat ik ooit al kom met de oplossingen voor alles. Maar tot dan de moeder mij de tijd geven om kennis te duwen in mijn verstand. En daag mij niet uit, want het is zo gedaan. Omdat ik nu eenmaal dodelijk ben gelijk als spartaan. Mensen zijn jouw nieuws en blijven met mijn boos gezicht zitten. Omdat ik meer verlichting geef in de donker dan bliksem. Ik kom hier niet zeggen dat ik alles weet. Maar ik weet dat ik iets kan bijbrengen als ik mijn tekst grondig lees. Dus probeer erbij te blijven en u niet door het ritme van de pie te laten afleiden. Zwak zij zijn zij die oppervlakkkig luisteren naar mij. Als je geen boodschap ziet, dan moet je maar blijven zoeken in mijn rijms. Om mijn tijden ben ik wijzer dan mijn lijn En schrijf ik veel zij die het aandurven het rijk der doelen te bereiken. Yeah!